Lieve mensen, broeders en zusters, Shabbat shalom, ik heb u allen lief, mag gezegd worden soms. Want als ik een familie, ik een familie mag noemen, dan zijn jullie mijn familie, echt. Ik heb niet zo'n grote familie en de familie die, die ik heb, die zitten niet zo dicht bij mij, ze zijn ver weg. Dus daarom vond ik het fijn om hier te zijn iedere week, want dan kom ik jullie tegen allemaal. Wat ik vandaag eigenlijk wil, wil spreken, is eigenlijk zo divers, zoals je van mij gewend bent. Maar eigenlijk wil ik, wil ik even een oude koer uit de sloot halen, want het is heel erg belangrijk. Als ik Janneke zie, ziet zitten hier zo, dan is zij eigenlijk de vrouw die mij altijd inspireert. En waarom, moet u maar horen. Jaren geleden, ik meen dat ze nog maar twee kinderen heeft, heeft ze hier ooit gesproken. En ze zei dit, luister goed wat ik zeg. God geeft u een zaadje. Hij geeft u niet een volkoren brood. Vanaf die dag heb ik het hierin bewaard. Hij geeft je een zaadje, zegt ze. Kijk, zoveel mensen kunnen zoveel woorden spreken. Maar sommige woorden die gelanceerd worden, wanneer ze welkom zijn, dan, dan komt die bij je aan. Want hij is welkom. Het is altijd de gewoonte, als ik hier mag staan, dan komt mijn zuster Waini mij een dubbele zegen geven. Vandaag had ze het niet gedaan. Totdat ze zag van, oh, het is Louise zijn beurt om te spreken. En toen heeft ze dat toch gedaan. Ik wist dat ze niet op de rooster heeft gekeken. Maar eigenlijk is het heel goed voor ieder die hier komt, om de mens, de persoon die hier spreekt, te zegenen. Want zijn woord is moet welkom zijn. En als zijn woord niet welkom is... dan bent u eigenlijk voor niets geweest. En dat kan ik u echt zeggen... en beloven dat het zo is. Veel van mijn broeders en zusters hebben hier gestaan... eigenlijk trillen als een rietje... want dat zijn er vele geweest... die op de stoelen zitten... Als jury bij een rechtbank. Ik wil mogen reageren als ik lieg. Want uh, dit kan ik niet doen, dat kan ik niet doen, dat kan ik niet maken, want dan raak ik die en die en die en die en die. Vanaf vandaag wil ik dat niet meer meemaken. Het is klaar met die houding. Ik sta hier niet voor de jury. Echt niet. Ik sta hier voor mijn broeders en mijn zusters. En daarom durf ik te spreken. Ik spreek niet tot de hele wereld. Ik spreek tot mijn familie. Daarom zal ik geen woord achterwege laten die ik spreken wil en spreken moet. We hebben een bruiloft, hebben we hier, hier gehad eergisteren... En ja, het omroert me wel een beetje als ik dat allemaal zie, hoe dat allemaal gaat. Het is zo mooi gegaan. Uh, ja, dan komt Jaap met een jonge dame hier binnen. Heel klein. En die brengt hem hier zo, onder de koepa. Ja, dit dat, dat is gewoon geweldig. Het is gewoon zo mooi. Het is een omgekeerde wereld. Voorheen uh, brengt de vader de dochter weg. En nu is het andersom. En ik... Ik weet niet echt wie ze is. Echt helemaal niet. Maar het is zo'n mooie jonge vrouw. Ik denk, die kan ik niet laten. Deze gelegenheid, die neem ik. Ik heb met haar een gesprek gevoerd. Wat een lief mens. Ik zeg, ga je nou wel eens naar de kerk? Ze zei: Ja, maar ik ben katholiek. Ik zeg: Oh, ik zeg nog katholiek ook. Ik zeg ben je toevallig ook nog een Indo. Ze zei, nee, ze zei, zeker omdat ik zo klein ben. Ik zei, ja, moet ze niet groter hebben. Ik zei, deze maat is goed genoeg voor mij. Afijn, wij komen dus in het gesprek. En ze zei dat ik een schoondochter ben van Jaap. Het is gewoon heerlijk. Ik zei, ga je nog wel eens naar de kerk? En niet echt meer. Ik zei, heb je een bijbel thuis? Ja, ik heb er wel twee, zegt ze. Ik zei, lees je daar wel eens in? Ja, ah, ook niet. Ik zei, bid je nog wel eens? Ze zei... Nee, ook niet echt, zegt ze. Ik zeg: Volgens mij moet je toch echt een keer gaan bidden. Ik zeg: Weet je wat je moet bidden? Ik zei, Je moet hem danken dat het zo goed gaat met je. En met je schoonvader. Ik zeg: Dat kan je altijd doen. Ik zeg: Daar is onze vader in de hemel blij mee. Of fijn, op zo'n manier. maak je toch, breek je toch het ijs. En dan kan je over andere dingen gaan spreken. Maar ik had ook kunnen zeggen, oh je bent een katholiek. Hoe zit het met je roze krans en Maria? Weet je dat ze niet in de hemel is, dat ze nooit in het graf ligt? Onze vader heeft ons geleerd om vis te vangen. Lieve mensen, als we vis willen vangen, dan moeten we weten wat voor vissen we willen vangen. Want die ene vis, die bijt niet op het aas van een ander. Echt niet. Als ik in een vijver ga vissen van, van goudvissen, dan moet ik zorgen dat ik weet wat ze nou echt lekker vinden. Want als ik daar met een stuk hout ga vissen, dan hapt er echt helemaal niets. En er zijn echt wel vissen die happen op alles. Dat heb je ook. Dus je moet weten waar je gaat vissen. En hoe je gaat vissen. Kan echt niet met de botten dat gaat niet. Er zijn van die soldaten, die gooien een handgranaat in de zee... en even later drijven de vissen omhoog, maar dan wel dood. Ook niet te eten. Vissen van mensen worden, dat moeten we leren. Dan moeten we opgevoed worden. Dat is echt niet zo makkelijk. Nog niet zo lang geleden vissen één vissen van ons in een gemeente... Op een bepaalde manier. Ja, dat, ja, zo kan je niet komen. Gaat gewoon niet. Als ik in een, in een gemeente terechtkom die Jezus aanbid en ik breek aan met Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, dan komt dat niet over. Ze kennen Hem als Jezus. Verenig jezelf met deze mensen. Omdat er een gesprek mogelijk zal zijn. En als dat er is, dan ben je al in ieder geval dichterbij. Bij de persoon, bij de hart van de persoon. Heel erg belangrijk. Ik heb een collega van mij in een ander bedrijf. Hij is moslim. Vorig jaar is hij naar de has toe gegaan. Dat moet een moslim eens, eens in zijn leven gedaan hebben. Twee weken geleden was het namelijk slagfeest. Ofwel offerfeest voor hun. Daar is die twee dagen niet aanwezig. Een week later kwam ik aan en ik zei, ik ben toen, toen en toen geweest. en ik, Je bent er niet. Je had een slagfeest of offerfeest. Ik zei, vertel mij nou eens even, wat, wat, wat is het nou eigenlijk? En ik kom daar eigenlijk voor werk. Want ik moet hem opdragen om iets te gaan doen. Ja, en uh, het is nog een beetje, dat moet ook een beetje snel gebeuren. Maar ik vroeg toch eens aan hem, van, wat was het nou, dat offerfeest en dat, dat feest of dat slagfeest wat je? Wat, wat is het nou eigenlijk? Hij zet de machine uit. Hij maakt tijd voor me. Hij zei, Louis, kijk. Abraham had een zoon. En die ging op een gegeven moment samen naar de berg Moria. Om hem te offeren. Maar God zegt... Je moet je zoon niet doden. Ik zal voorzien. Hij zegt: jullie christenen hebben Isa gedood, geofferd. Hij zegt: Maar Allah offert geen mensen. Weet jullie lieve mensen, het kwam hier in mijn oor, in mijn hart. Ik heb hem bedankt daarvoor. Ik ben de auto ingestapt. Ik ben gaan rijden naar huis. Ik denk, deze man heeft een punt. Deze man heeft een punt. Ik kan het niet plaatsen. Ik ben er de hele week mee bezig geweest. Hoe zit dat nou? Ik heb Wim even een hint gegeven voor, van de week. Ik zei Wim, volgens mij, hij is helemaal op de hoogte. Hij is helemaal op de hoogte. Hij is er nog niet klaar voor, omdat hij geen tijd hebt om daarover te spreken. Maar er wacht, er, er, er wacht ons nog heel wat dingen. Lieve mensen, word alsjeblieft niet boos als je nieuwe dingen hoort. Als je nieuwe dingen hoort die we niet verstaan hebben. Geef de man een kans om te spreken. Ik heb hier in de gemeente een broeder die heeft een prediking gegeven over Job. Ik heb in al die jaren van mijn leven... nog nooit zo'n mooi woord gehoord over Job... als dat onze broeder Martin heeft verteld. Let wel, ik heb er zelf ook elf maanden voor gestudeerd. Ik heb een hele bak vol met papierwerk die ik geschreven heb. Hoe dat precies zit als er een moeilijk onderwerp is in de Bijbel dan is het wel het onderwerp Job en deze broeder heeft het van A tot Z helemaal verklaard echt waar, ik heb hem een heuk gegeven ik heb God gedankt dat ik op een gegeven moment het boek kan sluiten begrijp je? want je, je snapt het niet als hij nou zo rechtvaardig is. Waarom doet God dat dan? Jo, Ken ik de Bijbel helemaal niet? Ja, ik ken de Bijbel wel. Ik ken mijn vader in de hemel wel. En Yeshua de Messias. Maar hij haalt nog een link. Uit Deuteronomium 4 of 5 was het. En dat was voor mij genoeg om te weten wat er daar, wat er daar gaande is. Maar wij weten alleen maar als we gezond zijn. Als we het probleem hebben, als het moeilijk met ons gaat, dan is het alleen maar omdat wij in zonde leven. En deze broeder heeft klaargezegd dat het dus niet zo is. Ik kan er amen op zeggen van het begin tot het einde wat hij gezegd heeft. Ik heb aan ieder geleerd in de gemeente dat een ieder moet kunnen zeggen wat hij zeggen wil. Laat de man uitspreken. Geef hem de kans en geef hem de tijd om te spreken. Dat is, dat, is, dat is christelijk, dat is goed. En als u reageert, reageert dan altijd in waarheid en in gerechtigheid en niet te vergeten in liefde. Dat moet u echt niet vergeten. Want als u dat dus niet doet, dan hoort u niet bij mij, zegt Yeshua. Je hoort dus niet bij hem. Je bent niet meer een van hen. Absoluut niet. Je zullen altijd in de liefde moeten reageren. Als wij het niet begrijpen, wil niet zeggen dat het niet zo is. Ik begrijp het alleen nog niet. Dit zijn hele belangrijke dingen. Wij moeten geduldig zijn. Zeg niet tegen die broeder die hier staat, die jaren geleerd heeft. En let wel, ik zal u één ding vertellen. Een ieder die hier staat en een woord spreekt, die heeft zijn eigen voorbereid. Dat moet u ook niet vergeten. U kan alles weten, maar degene die hier staat, die heeft zijn eigen voorbereid. En vaak is het zo dat hij misschien de hele nacht niet heeft geslapen, omdat het allemaal zit te malen in zijn hoofd van hoe kan ik het nou zeggen dat het overkomt? Het moet goed uit de verf komen. Ik kan wel alle dingen weten, maar hoe leg ik dat neer? Dat is vaak het probleem. Als je al een, met een vooroordeel zit op de stoelen... van ach, Louis die vindt het niet leuk dat alle joden gered zullen worden... Hij wil niet dat een ieder gered zal worden. Dan zit u hier helemaal verkeerd. Al zou ik dus een fout gemaakt hebben in mijn leven, dat het zo bij u overkomt, dat zult u mij moeten vergeven. Hij zal het wel anders bedoeld hebben. Want dat zijn woorden, die komen niet bij me op. Als mijn vader ieder mens wil redden, daarom wacht hij ook zo lang. ...dan zal ik het geduld op moeten brengen. Dat is heel belangrijk. Hoor goed. Hij geeft u slechts een zaadje. Geen volkoren brood. Zegt Janneke. Geen volkoren Een zaadje. Je hebt nog niets aan een zaadje. Hij moet eens in je hart gepland worden. Hij moet wortels schieten en dan moet hij een boom worden. Moet vrucht dragen. Voor die tijd heb je nog helemaal niets... Maar koester dat woord die je gehoord hebt. Neem dat tot je. Zorg er goed voor. Opdat het mag groeien. Dat zijn de belangrijke dingen die we hebben. Ik heb als gevolg van, een, van, een, van, van, van het folderen... bij andere gemeentes, heb ik ook reactie gekregen. Ik kwam thuis... En ik krijg vijftig pagina's van het internet zo op tafel gegooid om te vragen waar ik mee bezig ben. Ik weet niet waarom. Maar er schijnt dus toch wel mensen te zijn op deze wereld ja, die met andere dingen bezig zijn dan dat ik dus van plan ben. ze vervloeken eigenlijk de gemeente en eigenlijk de leer van de gemeente de mensen hebben een probleem omdat wij geloven in één God en niet drie wel ik kan u vertellen als u nog gelooft in drie goden dan ben ik nog steeds mijn zuster en mijn broeder let wel wat ik zeg het komt uit mijn hart Wanneer we ooit, wanneer we altijd onze tom-tom bijhouden, dat is geen betere als dit. Vader heeft ons een navigatiesysteem gegeven. Ook wanneer we verdwalen, zullen we weer op die weg terechtkomen. Echt waar. Ik ben niet bang voor de mensen die verdwaald zijn. Helemaal niet we zullen ze ontmoeten zolang ze maar die navigatie die ze gekregen hebben die de Bijbel heet, bijhouden volhouden, kijk maar hoe je dat moet doen ik maak me er helemaal geen drukte over, het volk Israël of Juda ik maak me daar helemaal niet druk over er staat genoeg in de Bijbel geschreven Salomo, die twee keer met onze vader heeft gesproken hij heeft gebeden en vader heeft antwoord gegeven. Waar ze ook maar zijn op deze wereld. Wanneer ze buigen voor vader. Naar de richting van Jeruzalem. De richting van de tempel. Wat ze ook nog maar bidden. Vader zal hem antwoord geven. En dat is niet één keer bevestigd. Het is twee keer bevestigd. Ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Echt niet. Ik volg heus alles op deze wereld aangaande Israël of Juda. Zeker. Als ik hoor van het geval van Bram Moscovits, ook een Jood. Ik volg nauwkeurig. Die man heeft een probleem. Hij heeft een heel groot probleem. Hij mag geen advocaat meer zijn. Zijn meisje is bij hem weggegaan. Grote probleem. Problemen kan je eigenlijk niet bij elkaar hebben op één dag. En dat had die man. Ik weet ook dat hij dus Yeshua niet meer beleidt en dat hij nergens meer in gelooft. Want dat heeft hij zelf gesproken. En ik hoop, ik hoop dat er iemand die bij hem in de buurt zit mag zeggen: van joh, je hebt nog een God van Israël. Bid tot hem. Bekeer je. Deze mannen zijn belangrijk in Israël. Echt waar. Ik meen het. Er zijn er nog zoveel joden in Amerika. Laten ze terugkomen naar het land waar ze thuis horen. God heeft ze dat land gegeven. Bouw opnieuw in dat land. Geloof in de God van Israël. Aanbid hem. Want dat is heel belangrijk. Want daar gaat het namelijk om. Soms weten we alle dingen zo goed... Maar lieve mensen, ik wil u toch even uitnodigen om naar Matthäus toe te gaan. Ik wil u een stukje voorlezen. Matthäus 11, vers 25. Ten die tijden heeft Jezus aan zijn, aan zijn zijde. Ik dank u, Vader Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. ...doch aan kinderkers geopenbaard. Tot zover. Het gaat mij eigenlijk om 25b. Hij heeft dat alleen maar aan kinderkers geopenbaard. Wel, wat bedoelde hij aan kinderkers? Heeft hij dat aan kinderen gegeven? Ik denk dat we nog andere vertalingen nodig hebben van bijbels... ...om te weten wat hij eigenlijk zegt. Hij heeft dat alleen maar aan eenvoudige mensen geopenbaard. U moet dit, dit, dit lees ik nou uit de context, maar u moet het maar een keer in de context gaan lezen waar het over gaat. God moet alles openbaren. In die tijd dat dit geschreven werd, in die tijd dat Yeshua op deze aarde wandelt... toen waren de farisees en de schriftgeleerden aanwezig. Dat zijn mannen die alles weten... Alles. Er zijn maar weinig dingen die ze dus helemaal niet weten. Maar één ding is zeker. Dat God het moet openbaren. En anders blijft het voor ons een geheimenis. We kunnen er wel mooi omheen breien. We kunnen er wel een verhaaltje van maken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Het blijft een verhaaltje. Dat moeten we dit niet doen. Je moet dus toch een eenvoudig mens, een nederig mens, een mens die uh, niet als, als de mensen vandaag van de dag zijn, de standaard mens, maar je moet een uniek mens worden, geloven in Yeshua, opdat hij ons kan openbaren. Vaak zeggen we dat God ons alles heeft geopenbaard. Nou, dat is dus niet zo. Hij heeft ons niet alles geopenbaard. We hebben mogen lezen en we mogen verstaan zoals het dus is. Maar in de diepte kan je dat vergeten. God openbaart zich alleen maar aan kinderkus. Anders blijft het gewoon oppervlakkig. Dan gebeurt er gewoon niets meer met ons in de diepte. Want dat heeft hij gesproken. En niet anders. Wat wij, wat wij vandaag van de dag... Kennen, en zeker de hele discussie, discussie om, de, om de gemeente heen en zeker op het internet, waar mensen binnen de gemeente al zeggen dat het een open riool is en ik kan beter zeggen dat het een beerput is. Ja, Ik kom er nooit in, ik zit nooit op dat internet, maar ik ben, ik ben daar gewoon terechtgekomen door omstandigheden. En ik heb daar dingen ingelezen. Nou, het is niet koosje. Zo ga je niet met elkaar om. Dat doe je dus niet. En er zijn veel te veel mensen binnen deze gemeente. En mensen die buiten de gemeente zijn. Mensen die hier hebben gezeten. Die uit ons is gegaan. Die daarbij eigenlijk bij betrokken voelt in die hele open riool. En dat hele niet opbouwen. Maar wel afbreken. En dat vind ik heel jammer. Als God het niet openbaart, dan kunnen we er niets mee. We kunnen wel technisch dingen lezen uit het boek. Van, kijk, zo spreekt de Heer en dat heeft hij gezegd en dat heeft hij gezegd. Wel, ik kan een paar voorbeelden nemen. Uh, laten we beginnen met Matthäus 21, vers 31, B. Yeshua zegt, voorwaar, ik zeg u... De tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk gods. Dat is een citaat die Yeshua heeft uitgesproken. En tegen wie zegt hij dan? Dat zegt hij tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën. Daar heeft hij tegen gesproken. Maar hij zegt dus ook. Dan moet u naar Matthäus 23 vers 1. Toen sprak Yeshua tot de scharen ...en tot zijn discipelen... ...zeggende, de schriftgeleerden... ...en de fariseeën hebben zich... ...gezet op de stoel van Mozes. Alles dan... ...wat zij ook zeggen... ...doe dat en onderhoud dat. Maar doe niet... ...naar hun werken... ...want zij zeggen wel... ...maar zij doen het niet. Dit zijn twee tegenstrijdige dingen. Wij We moeten wel... ...doen wat zij ze zeggen... ...maar... Tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden die alles zo goed weten, zegt hij, de hoeren en de belastingambtenaren, die gaan jou voor in het koninkrijk van God. Hij zegt hierbij, dat de hoeren en de tollenaars, die hebben gewoon een streepje voor, om het makkelijk te maken. Het is toch een volk van God. Maar wat er gebeurt op het internet, daar wil ik niet bij horen. Er gebeuren veel te veel lelijke dingen om op te noemen. En wat ik zo jammer vind is, dat er maar weinig of geen wijze man is, die daar gewoon niet een halt toe roept. Ze gaan er allemaal in mee. En ze blijven maar voeden en, voeden en voeden en voeden en voeden en voeden. Er is wel een wijze vrouw daarbij. Ben ik blij mee. Haar naam is Woosje. Ik ben haar brief ook tegengekomen. Ja. Ik ben echt trots op haar. Ik heb haar lief, ik hou van haar. Als je dus leest hoe ze dus tegen zo'n man spreekt. In alle liefde. Ze zegt. Beste Ben, ik woon hier omringd door dertien kerken. Ik ben een van hen geweest. Toen ik bij Emanuel terecht ben gekomen heb ik amen kunnen zeggen in alle dingen die ze daar leren. Maar wat jij nou doet, dat is niet mooi. Ik heb al mijn broeders en zusters die ik in deze kerk heb verlaten nog steeds lief. En ik vertel alle dingen die ik geleerd heb bij Emmanuel. Maar als ze het niet willen horen en niet willen luisteren. Stof van mijn voeten. En ik ga verder. En ik laat het aan onze lieve vader over. Want het is zijn taak. Lieve mensen. Als Salomon een probleem heeft dat er geen wijze vrouwen zijn. Wij hebben ze hier wel. We hebben ze hier wel. Ik denk dat we veel slimmer moeten zijn in die, in die, in die dingen. Je kunt wel doorgaan. Je kunt wel doorgaan. Maar hou alsjeblieft over op. Gewoon geen antwoord meer geven. Deze mensen die willen gewoon niet horen. En die kunnen ook niet horen. Matthäus 13 vers 1. Op die dag ging Yeshua het huis uit en hij zat bij de zee. En vele schade vergaderen zich bij hem, zodat hij in het schip ging en daar nederzat. En de gehele schade stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. En zeiden: zie, een zaai ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg, en de vogels kwam en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen op en verstikte het. Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht deels 100, deels 60, deels 30voudig. En dan zegt hij, wie oren heeft, moet horen. Er staan bijbeltjes die zeggen, wie oren heeft, die horen. Er zijn bijbeltjes die zeggen, wie oren heeft, moet er goed luisteren. Maar lieve mensen, dat is niet voldoende. Ik ga even verder. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, tot Yeshua, waarom spreekt Gij zo in gelijkenissen? Hij antwoordde en zeide, opdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal het hem ontnomen worden daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen en aan hen wordt de, de profetie van Jezaja vervuld die zegt met het gehoor zult gij horen en gij zult het geen verstaan en ziende zult gij zien en gij zult het geen opmerken want het hart van Dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhoren geworden en hun ogen hebben ze toegesloten opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Uw ogen zijn zalig. U, omdat u ziet. En uw oren ook. Hebben we dat? Als ik de, die 50 pagina's door ben ge, gebladerd. Heeft gebladerd. Dan zie ik dat, dat er geen ogen zijn die dat zien. We blijven maar doorgaan. Met discussiëren. Onze broeder Yeshua... Die zei, een dienaar van God moet niet discussiëren. Hij moet niet discussiëren. Toen zijn discipelen in discussie kwamen, kwamen met de fariseers en de sadduceërs en de schriftgeleerden. Toen heeft hij dat verboden dat te doen. Je moet niet discussiëren. Je moet getuigen. Je moet getuigen, meer niet. En lieve mensen... Als iets niet lekker zit, reageer dan met liefde. Gewoon in liefde, in waarheid en in gerechtigheid. Wat ik vaak lees is dat de mensen boos worden. En weet u, boos worden dat is echt zo joods. Dat moeten we niet willen. Echt niet, niet om te degenereren. Want die Bijbel, de Bijbel schrijft dat. Die zegt dat. Want als Yeshua geen, plaats, geen slaapplaats kan, kan vinden. Bij de Samaritanen. Dan zegt Petrus van. Zal ik vuur uit de hemel laten komen? Dat doet een Jood. Petrus is zijn naam. Maar Yeshua zei. Nee dat doen we niet. Dat doen we niet is ook een Jood. Amen. Dat een goeie van je, Hans. Wat een goeie. Ja, dat moet je dus niet doen. Dan wordt een vrouw op hete daad betrap. Die overspel pleegt. Hop, slepen naar Yeshua. Wat moeten we hiermee? Zij willen hebben dat ze doodgestenig wordt. Maar waar is die fan? Ze, waren, ze was niet alleen. Toch? Wat Yeshua zegt, wie zonder zonde is... Verder de eerste steen. Ja, allez, Dit is een verhaaltje wat tussen de bracket staat. Die neem ik dan vandaag even mee. Maar zo zijn we dus in staat om, om, om direct boos te worden. Het is dus een zo kort lontje. Als er iemand in, in, in Jeruzalem in zijn auto rijdt. Dan wordt hij gesteend op Shabbat. Maar dat kan niet. Lieve mensen je kan het ook anders aanpakken. Echt waar. Als ik. Als iemand een boodschap wil meegeven. Dan spreek ik de taal die hij verstaat. Dan spreek ik niet met Yeshua. Dan spreek ik met Jezus. Want die kent hij. En als ik een Jood tegenkom. Dan spreek ik met Yeshua. Zo maak ik dus een brug. Tussen de christenen. En het Joodse volk. En als je dat niet zo doet. Als je dan met je benen gestrekt. Gewoon star houdt. Ja, aan je principe. Dan komen we niet nader dichter tot elkaar. Dat gaat gewoon niet. Het kwaad moet bij ons eruit. We moeten steeds beter worden. Wij zullen dus altijd nog in die spiegel. Dat is in onze, in onze Bijbel. moeten kijken of wij nog wel in geloof zijn. Of, of wij daar nog wel bij horen. Of de, of de Heilige Geest nog in ons woont. Zoals we gedragen zoals we gedragen. Ik vind dat we de laatste weken uh, binnen onze gemeente eigenlijk beneden de maat hebben gereageerd. Naar onze broeder toen hij hier sprak. Er zijn zoveel woorden gesproken die eigenlijk niet past. Ja wie hier staat die moet dan maar uh, verwachten dat er klappen vallen. Zulke woorden zijn gevallen hier in deze gemeente deze laatste weken. Ga niet zeggen. Ga niet zeggen. zeggen. Ik herhaal het nog. Zeg niet. Wie winzaait zal stormoosten. Moet je echt niet doen. Geef die bloeder of die zuster een kans. Dat die spreekt de woorden God. De boodschap. Want dat heb ik nodig. Het maakt niet uit wie hier spreekt. Maar ik ga er gewoon vanuit. Dat God daar doorheen spreekt. Het is God die door die moslim spreekt tot mij, tot mijn hart. Dat ik zeg van, ja, wij offeren mensen. Iets klopt niet. Ik versta het nog niet, maar later zal ik verstaan. Ik ben niet bang, lieve mensen. Ik ben echt niet bang voor... voor voordat het misschien fout zal kunnen gaan met alle dingen. Nee, ik ben niet bang om iemand te verliezen. Ik weet gewoon dat er nog een mogelijkheid is... voor het hele volk Israël en voor mij... en voor mijn vrouw en mijn kinderen... wanneer we maar de tom-tom hanteren. Maar hij zal vaak genoeg zeggen... ga terug, ga terug. En dan komt er vaak een plaatje met een, met een pijltje dat je terug moet gaan bij de volgende ronde. En wij zijn soms in staat van, voor ah, die tomtom, -tom, ik ga maar gewoon rechtdoor. Ik ga... En dan zei hij, ga terug, ga terug. Onze vader heeft een tomtom -tom gemaakt, die zegt hoe we terug moeten keren. Tot hem. Alleen op die manier kunnen we hem bereiken. Op die weg komen we elkaar tegen. En wij zullen ze niet tegenkomen, zolang ze er maar gewoon... De tomtom -tom laat raadplegen. Of het navigatiesysteem. Als we dat doen, lieve mensen, dan komt het echt wel goed. Ik weet wel zeker dat het goed komt. Maar ga niet, ga niet in discussie, eindeloos discussiëren, ja, om echt iemand te helpen. En de andere de grond in te boren. We hebben vaak een hoog aanzien van mensen. Lieve mensen, er is geen één mens groter als de ander. Er is niet één mens die meer is als de ander. Lieve mensen, of je nou een rabi bent, of je nou een operabijn bent, of die nou Ben Kok heet, of die nou Jan Barneveld heet. Of u heet Wim Verdouw, Of Louis Antonis. Als God het niet openbaart. Weten we niets. God moet het openbaren. Want de Bijbel lezen iedereen. Maar er zitten hier geheimenissen in. Er zitten zoveel geheimenissen in. Die alleen maar geopenbaard worden aan kindertjes. Niet aan kleine kinderen. Maar aan eenvoudige mensen. Daarom zei Yeshua ook. Leer van mij, want ik ben nederig. Als we dat niet zijn, dan kunnen we dat nooit verstaan. Ik denk dat het wel duidelijk is wat ik zeggen wil. En intellectuelen, ja, die komen er gewoon niet. Natuurlijk sta ik hier voor een gemeente. Ik kom uit de lagere school, lieve mensen. En zelfs dat heb ik niet afgemaakt. En wat, mij, wat, wat hier bij mij zit, zijn vaak doktoren, techneuten, onderwijzers. fijn, noem maar op. Maar dat maakt helemaal niets uit. Of je nou jurist bent of rechter, het maakt helemaal niets uit. Het is gegeven aan kinderkers. Aan eenvoudige mensen. Laten we ons eigen dan eenvoudig gedragen. Laten we niet oordelen. Laat het niet zo zijn dat een ieder die hier staat voor de jury staat. Laat hem zeggen wat hij zeggen wil. U mag ook zeggen wat u zeggen wil. Maar laat eerst de persoon uitspreken wat hij spreken moet. Deze lessen heb ik geleerd voordat ik christen werd. Echt waar. Ik heb een vriend, die is Timmerman. En we zouden iets maken, een fritspaal met uh, rood, geel en groen. En uh, dat moet dan een paal worden om te, om te sprinten met je auto, om te starten. Als die op groen staat, dan moeten we plankgas, gaan we 400 meter sprinten, wie de snelste heeft gewonnen. Afijn, na de vergadering zullen we de volgende dag bij elkaar komen om zo'n ding te maken. Hij is Timmerman, man, ik niet. Ik maak dus de andere gedeelte. Ah, ik zal hem helpen. S'morgens vroeg om zes uur uit de... Uit bed gestapt, 7 uur in Amsterdam en ik ben om nu half, half tien was ik daar. Ik zeg tegen hem, ik wil een kist zo en zo en zo hebben. Dus een kubus van vier, een, een kist van 1 bij 1 bij één. Nou, makkelijker kan niet. Ik denk ga het mij makkelijk maken. Dus die man is timmerman. die pakt een zaag en die pakt planken en die ging zagen. Al die planken zagen op 1 meter. Dus ik zeg, Fred, dat gaat niet goed. Ik wil die kist zo niet hebben. Ja, je wil toch een kist van 1 meter bij 1 meter. Ja, maar die deksel wil ik schuin hebben. Ik wil die deksel zo schuin hebben op die kist. Ik wil dus niet een deksel boven hebben, zoals die kist die daar staat. Nee, ik wil hem schuin hebben. Ja, is goed, Louis. En die man, die maar zagen. Nou, nog erger. Die planken, dat is een timmerman. Die lijm die aan elkaar vast en die schroeft die vast. Ik denk, oh, dat komt nooit meer goed. Want dat kan niet meer los. Want dat is echt een lijm van de timmerman. Dat is, dat is keiharde lijm, dat gaat niet goed. Nou, hij uh, lijkt en schroeven en schroeven en schroeven en schroeven. En schroeven en... Ik nog een keer zeg, juf Fred, dat gaat niet goed. Je begrijpt me volgens mij niet. Ik wil die kist dus hebben met een schuine deksel. Dus aan de achterkant 20 centimeter, aan de voorkant 50 centimeter. Dat is als hij open gaat. Ja, Louis, dat is goed. Weet je wat je moet doen, Louis? Uh, als jij nou even koffie zet, maak ik het dingen even klaar. Die man was eigenlijk een beetje geïrriteerd. Omdat ik hem eigenlijk iedere keer interpreteer van, joh, je doet het niet goed. Maar ik vergat één ding, hij is timmerman. Dus ik ging koffie zetten bij hem thuis. Zij woont in een woonboot. Nou, koffie geklaar gezet. Ik denk, ach ja hoor. Hij heeft een kist gemaakt van één bij één bij één. Hij heeft die helemaal vastgeschroefd. Helemaal vastgeschroefd. Hij heeft een kubus gemaakt. Ik zei, yo, ik moet een kist hebben wat open kan. Hij zei, ja Louis, hoe wil je hem open hebben dan? Ik zei, nou schuin. Hij zei, nou zeg dan maar wat je wil. Dus ik pak een liniaal. en ik teken dat op die kist zo. Hij zei, nou dat is geen probleem. En hij zaag namelijk een stukje van die kist open, Wat zijn zaag. Ik zei: Ik wil hem ook scharnieren. hebben. Ze zei: Nou, is goed. Hij zette een scharnier op. En toen die scharnier vast vastzat aan schroeven, toen zaag hij dat helemaal open. Dan doe je dit. En die kist was klaar. Ik heb geleerd. Om gewoon even af te wachten, want ik had het anders gedaan. Ik had en een kist gemaakt en ik had een deksel gemaakt. Maar deze man, die maakt een kubus en uit die kubus haalt hij een deksel eraf. Wat een timmerman. Dat heb ik geleerd voordat ik christen werd. En als die man gaat spreken, dan geef ik hem de lengte en de breedte en, de, en, en, en alles wat er maar mogelijk is om naar hem te luisteren. Want ik heb gewoon geleerd om te luisteren. En dan begrijp ik het nog niet. Maar dan gaat gelukkig andere mensen ook nog eens een keertje vragen. En dan ga ik in de buurt staan. En dan legt hij dat nog een keertje uit. Oh, wat doe je dat? Weet u wat het is? Het komt in je hart. Het gaat groeien. Die woorden die je tot je neemt, die gaat groeien. Weet u wanneer die groeit? Als je slaapt. Je hoeft er niets voor te doen. Het groeit in je hart als je slaapt. Een boer die gaat ook naar bed. En als hij opstaat. En dan gaat hij morgen weer naar bed. En dan staat hij weer op. En op een gegeven moment zie je dus gewoon alles groeien. Zo ook met het woord van God. Hij geeft jou een zaadje. Hij geeft je niet een volkoren. Janneke, dat zat bij mij zo geweldig in. Het, het is zo'n les geweest. Het was... Dat was ook het enige van die dag dat ik nog goed kan herinneren. Eh, ik kan ook niet alles begrijpen wat er gezegd wordt op zo'n dag. Maar er zijn bepaalde punten die je, die, die, die, die, die je absorbeert. Als een spons. Dan denk je van, ja daar kan ik wat mee. Dat is waar. Ook al is het onmogelijk. Echt waar. Wat Martin ons wil vertellen is, abacadabra. Het kan niet. Maar ik geef hem de voordeel van de twijfel om naar hem te luisteren. En ik zal oordelen in liefde, in waarheid en in gerechtigheid als hij klaar is. En mocht het niet zo zijn, mocht het anders zijn, dan is het nog altijd mijn broeder in Christus Jezus. Amen.